Uur. Dit is door al meegens met het NOS-journaal. Minister Kamp zegt het nog voor de zomer overneemt. Op de schadeafhandeling waarbij ook de NAM betrokken is, is veel kritiek. Vooral omdat hij wordt gezien als de slager die zijn eigen vlees keurt. De NAM komt later vandaag met een reactie. In Nederland zijn twee mensen opgepakt in een internationaal onderzoek naar zwartsparen. Ze zouden veel zwart geld hebben gestald bij een Zwitserse bank. Bij die bank is administratie in beslag genomen. In Nederland is beslag gelegd op bankrekeningen, onroerend goed, tientallen schilderijen, juwelen en een goudstaaf. Verder zijn ook in Australië, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk invallen gedaan. De fiat heeft de gegevens van duizenden zwartspaders in handen gekregen. De komende tijd volgen meer acties, waarschuwt het OM. Een Amerikaanse acteur is veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij zijn huisgenoot met een samurai zwaard heeft vermoord. Ricardo Medina Jr. is bekend van zijn rol als een van de superhelden uit de tv-serie Power Rangers. Hij heeft de moord bekend, maar zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. De twee zouden ruzie hebben gehad over de vriendin van Medina. De maand maart was er eentje vol warmterecords. Vorig jaar was het op 30 maart rond de 8 graden. Gisteren werd door sommigen in zee gezwommen. Het is bijna de warmste maart van de afgelopen 100 jaar. Bijna iedere dag lag de temperatuur boven de normale temperatuur. Alleen 1991 was warmer. Toen was het gemiddeld 8,8 graden. Tot het weer, eerst nog zon, later bewolking. 19 graden wordt het op de Wadden, mogelijk 23 in het binnenland. En tegen de avond vanuit Zeeland kans op een regen- of onweersbui. Morgen bewolkt en wat buien, en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Den Haag Amsterdam, langzaam rijden bij Delft. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij knopert Velsen, ook langzaam rijdend verkeer. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen, bij het Rotterpolderplein, 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam, langzaam rijden en stilstaan. En dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. I'd like to stay in love with you. To ride my bicycle with you on the handlebar, you laugh and run away. Do I? Leslie Brothers. En hoe mooi is dat, hè? een heerlijk nummertje, toch? leuk nummertje. Ja, absoluut. Uh, aangeschoven, Henny. Ja, Ayaan. Ja, en dan? <grijngen> Wat een rot ik val, Ik val daar over steeds. Hoe komt dat nou? Zeg het, no zeg het nog eens. Het is uh, een hele ja. mooie naam. Ayaan. Gargili. Gargili. Gar ja. Ik, ik, ja, goed. Ik word er een <grijngen> beetje... Maar goed, dat betekent dus dat het fileren van de KNVB begonnen is. GELACH <grijngen> ja. Nou, maar je, zal je, wil ik het niet zeggen. Nou ja, uh, ik, ik heb een oude column hier van uh, Valentijn Driessen. Die gaat over de toelating van aspirantcoaches bij de UEFA Pro. Mm -hmm. En die moeten allemaal uh, 250 piek betalen. Ja. Maar er mogen er maar 14 meedoen. En er zijn er 96 die inschrijven. En die 250 piek die krijgen ze niet terug. Nee. Dat is toch of niet? KfW moet nog een paar afkoopsommen betalen. <laughs> ja. Maar dat is, dat is diefstal, vind ik. Ja. Ik, ik, weet je, uh, dat je een aanbetaling moet doen... vind ik prima. Maar dan zou ik hem laten staan voor de volgende keer... dat je dan automatisch weer in de... in de, in de, in de relatie de, ja, komt, zeg maar. Precies, ja. ja, zo gaan ze er dus niet mee om. En wij gaan het met z'n tweeën niet veranderen. Nee, dat is waar. Maar we kunnen oh. wel fileren. Ja, nou, fileren. Kijk, ik, ik zit nu op die cursus en... Uh, ik zie ook bepaalde dingen wat niet kan. Of wat niet eerlijk is. Maar ja, uh, het is al jaren zo. Uh, heel... Ja, nou, zeker. Dat was, was in mijn tijd al zo hoor. Maar we, we, ja. wij, zijn bij de, wij zijn bij de trainer ja. van de jeugd. En ja. er zijn door die KNVB affaires. En ze houden je maar bezig en, en vast. Mm -hmm. Heel veel trainingen die ik met jouw jongens moet overnemen. En dan met dubbele teams op, op het veld staan. Ja. Daar hebben ze gewoon maling aan. Nou ja, goed, dat uh, wordt wel vanaf het begin natuurlijk aangegeven. Hè, dat er zoveel uur in gaat zitten. Ik ben het wel met een je eens dat wij in Nederland uh, met de KVB uh, echt uh, aan het top uh, zitten. Maar ons diploma is ook geldig op de top. Ja, dus dat, het is, zo. Is, uh, ja dat is. Zo. Het, het, het, het is uh, ja, misnijd aan twee kanten. Alleen, uh, ik ben het met dus een je eens dat het is ook het duurste is. Uh, van al die landen. Volgens mij betaal je in België de helft. Ja, want noem eens het bedrag wat jij nu neerdaad. Uh, 1000 euro is het. En yeah. dan uh, moet Ik. je ook nog zoveel wedstrijd analyseren. Die, dat is gewoon van je eigen... En je uit. moet zelfs je eigen kaartje kopen. Ja. ja. ja dat ja, dat is, is toch idioot? Dat is vroeger ook, hoor. Dus uh, een uh, TC3, die is uh, 1.000 euro. En daar hoef je volgens mij maar vier keer een wedstrijd te analyseren. Dus dat valt nog wel mee. Ja. Uh, maar ah goed, dan, dan kom je weer op de, op de analyses. Je moet minimaal een Jupiter League analyseren. En uh, ja, dan ben je ook gewoon 15 euro, to, 10 tot 15 euro kwijt voor een kaartje. En, uh, Plus je snap, reiskosten. Ja, ik snap best waarom die Jupiter League wist uh, vooral in deze omgeving niet veel worden bezocht. Omdat als je er een tientje bij, dan zit je bij Ajax of bij AZ. Ja. Nou, dan ga je liever kijken dan bij, met alle respect, bij Volendam of bij Telstra. Anjan, welkom. Je, je had het de eerste uur zitten luisteren in de auto, neem ik aan. Ja. En je had daar ook nogal uh, commentaar op. Ja, ik vond het wel interessant over de. Over HFC 2 en over de zaterdagtak. En over wat er door zou komen. En over uh, RCA en HBC. Eh... Uh, en ik hoorde Nouri is die kleine. Ja, <grijg> ja die was een tijd inderdaad. <grijg> Nouri. Marcel Brands is de voorzitter van voor, of de technische structuur van Psv. Ja, ik zag ik ben, jullie namen zoeken. Ik ben blij dat je zo meeluist. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, je moet ja, voortemaar ja. gelijk ja, ik, van het begin komen. Is veel beter. Ik bedoelde bij Psv uh, Gerbrands. Ah, oh, Gerbrand. Ja, ja. om ja. de achterhoede allerlei goede dingen. Ja. Nou, dat is ook zo. Kennen jullie uh, elkaar trouwens, Erik en uh, Naja? Nou, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Nou, wat grappig. Nou, maar net bij de koffie. Ja. Toch wel echte HFC. Nou, hier zit ja. Mr. A, uh, HFC hoor. Uh, okay, nee. Erik nou, van nou, Westerlo. Nou, nou, nou. Ja, nou God kom meen. op Erik, wees toch eerlijk. Ah, ja. Je hebt alles gedaan. Je hebt de kleedkamers gebouwd. Je hebt, uh, ik kan het allemaal niet opnoemen. Maar je ja. was al gemaakt, tijd in de weer voor die club. Nee. Altijd, ja. ja, ja. Idee. En nog steeds hoor. Ik en wil, nou schrijf je. Uh, uh, je nou, ja, de de, de kleedkamer bouwen is zeker heel lang geleden. Nee, de massageruimte hebben <laughs> okay. ja. ja, En bij elke thuiswedstrijd uh, bedient uh, Erik het scorebord. Maar dat doe ik omdat jij er zit. Omdat <laughs> ja. wij het gezellig hebben samen. Ja, precies. Ja, en ja, dit dat spieker. zijn de heerlijke tijden als je die hfc goals erop kan zetten. Hè? Ja. ja, dat mooiste is het mooiste wat er is. Ja. Ja. Maar vertel. Uh, uh, nou, of terugkomt op het uh, tweede geval uh, van HVC. In dit geval waar jullie het over hadden. Uh, ben ik het roerend met jullie eens. Dat, je, dat, dat die ook net zoals wat de BVO's nu bij de tweede en derde divisie. Ja. Uh, dat ze die kunnen invoeren vanaf de derde klasse denk ik. Om te beginnen. Uh, ik denk niet dat je hoger moet gaan zitten. Uh, en dat er veel weggaan klopt. Maar dat er veel van de jeugd naar de tweede gaan. En naar de zater gaan. Dat klopt niet. Oh. Want uh, wij hebben nu momenteel, want toevallig ben ik de trainer van onder 19, maar uh, zes of zeven tweedejaars. Waarvan, ja, uh, ik denk dat er twee, drie gewoon naar een vriendenteam gaan. Als je de verhalen allemaal mag geloven. Ja. Dus ja, gaan er vier over of vijf hooguit. Maar dan wordt het dus volgend jaar problematisch. De... Ja, ik weet niet. Ik, ze zijn uh, uh, volop bezig. Dat weet ik wel. Alleen, uh, maar dat er zoveel overgaan... dat, dat valt reuze mee. Nee, In de maar... zondag A1, of onder 19 heet het... nu heb je... Uh, moet ik kijken, het, uh, de centrale duo is tweedejaars. Uh, nee, keeper geen één. Keeper gaan ze gewoon doorschuiven waarschijnlijk. Eentje omdat Bram Vragen weggaat. gaat. Ja, maar ja, je C-keeper kan ook wel uh, in het eerste. Dus, uh... ja. Ja, ja. Ja, ja, qua keeper hebben we in ieder geval geen probleem bij AFC. Ja, uh, gelukkig. Uh, want daar begint het natuurlijk mee. Uh, je hebt op, in de voorhoede heb je een tweedejaars. En dat was het in, het, in de zondag. Uh, en dan heb je de, in de zaterdag heb je... Uh, ja, ook de, ja, de Centraal Dio, eentje is dan al weg. En eentje is ook tweedejaars. Linksbeek is tweedejaars. Er zijn er drie. Uh, ja, rechtsbeek staat elke week een ander. <laughs> maar het scheelt ook per seizoen. Per, per seizoen hè. Er komt een goede... Op een gegeven moment zeggen ze... Ik weet nu niet precies hoe, maar in de C speelt nu hele leuke, leuke teams. Leuke, leuke voetballers. En die groeien dan door. Dus de ene keer gaan er twee of drie over naar de tweede. Ja. Maar als ik begrijp van degene die de technische zaken behandelt binnen AFC. Dat hij nou, regelmatig 10, 15 telefoontjes per week krijgt. Van spelers die zich aanbieden voor het eerst ja. alleen al. Ja. Dus als je wil dan vul je zo nog vijf teams met spelers die heel graag willen komen voetballen. Nou, er staan bij de, bij de jeugd op dit moment 250 man op de wachtlijst. 250. Nou, ja. Ik wil even het terugkomen is... op die telefoontjes die ze plegen. Nou, voor het tweede en nou, voor het eerste. Uh, wat voor spelers zijn dat? Ja. Daar moet je eerst naar kijken. Uh, als die echt goed kunnen voetballen. Dan kunnen ze overal voetballen. Ja. Uh, dus ja, daar hoef je niet zo heel zwaar aan te tillen, denk ik. Nou, ze melden, en, ze melden zich wel. En ja, er komen nou, sommige binnen de... die zeggen... waar staat mijn auto wel klaar? Ja, en toen, ja, ja. ja, ja, ja. ja niet te geloven. Terwijl je ja, bij, en, dat, uh, en dat is ja. het. Ik denk wel dat, dat dat bij HFC natuurlijk een probleem is met... Ja, het is geen Bollestreek of uh, Spakenburg... Nee. of uh, wat heb je nog meer... Uh, wat, ja. uh, is dus ook weer volgens de naast. Nou ja, en de, de, Bolleboeren de, de, de en palingboeren ja. die, uh, die ja. clubs draaien in de houden. Dus maar, ik, zo. Ik, ik, denk nog wel, ik denk wel dat het uh, tweede volgend jaar een heel ander gezicht gaat krijgen. Als, ik, uh, als de verhalen kloppen, dat, uh, dat uh, de jongens die er al jaren spelen weggaan. Uh, de zaterdag 1 is natuurlijk nu opgezet. Uh, ik denk dat ze wel een goede keuze hebben gemaakt met Jeroen ja ja, oh, ja, ja, ja. want keer. ik denk hij, hij is uh, het is een goede trainer met ervaring uh, maar het is ook een leuke jongen om um, um, hij is ook gehaald uh, van gezellig gezellige man is, van ja de zeker het is een geweldige ja. gozer. Ja, ja. dat, ja, dat zou ik jullie zeggen. dus ik denk dat dat voor een beginnende opstartende team heel heel belangrijk moet zijn ja, en uh, ik begreep dat daar vijf zes uh, van de huidige tweede naar Zaten gaan en uh, wordt aangevuld met wat jeugd maar ik denk dat de tweede volgend jaar... Een heel ander gezicht gaat krijgen. En, en hoe ze die gaan invullen. Want het za de, de A-selectie gaat ook inkrimpen. Ja. ja. ja, ja. Dus ik... Uh, ja, en, en dan kom je natuurlijk weer op dat verhaal... van de KVB. Hè. Uh, die hebben natuurlijk een beetje... mooi weer lopen spelen. Uh, en, en uiteindelijk... Uh, hebben ze een minimale straf... gekregen. En... Uh, ja, wat gaat HFC daaraan doen voor volgend seizoen? Misschien denken ze ook van, ja, bekijken jullie het even. Wij gaan lekker op onze manier verder. Uh, jullie zeggen dat jullie gaan straffen uitdelen als we hier niet aan doen. En uiteindelijk uh, komen die gasten met één punt mindering. Ja. Misschien heeft HFC heel erg diep moeten gaan om zich aan die licentie-eisen te houden. Ja, zeker waar. En, uh, ja. En, en, en clubs die daar maling aan hebben, gaat krijgen één punt mindering. Maar op ja. zich is het natuurlijk een beetje flauw ook, want alle spelers hebben een overeenkomst met de club. Van de, van de selectie. Ja. Ja, en dan zit je dan nu gewoon contract boven. Ze dus moeten, geloof ik, twee regels aanpassen. En dan heb je officieel een contract. Ja, ja maar, maar, die, maar ja, die telt zwaarder dan een, ja, een overeenkomst. Ja, natuurlijk. ja precies. Het uh, is ook wel zo. Maar, het blijft belachelijk. Ja. Je hebt in je statuut te staan dat je amateurclub bent. Ja, ja. En je wordt gewoon verplicht. verplicht ja. Of je moet in de vierde klasse gaan voetballen. Ja. Dat weet ik veel. Nou, dat is toch idioot man? Kom op, man. Kom op, en dan is er een bijeenkomst met de clubs, waar ze dus die bwo teams die ze zo nodig ook in die divisies willen hebben, de doorrammen. Doen ze heel vriendelijk op die vergadering, alsof er niets aan de hand is en dat het allemaal wel meevalt en dat het waarschijnlijk een voorwaardelijke schorsing wordt. Het gesprek is geweest, de afspraken zijn gemaakt en pats, dan gaan al die clubs die krijgen een punt aftrekken. Ik snap er helemaal niks van. Ik vind het echt schandalig. Ja. Kijk, ik, ik, wat, ik, uh, wat ik heel, heel, heel erg, erg jammer vind. is dat je, je, je maakt afspraken. Van de, vanaf het begin. Dit willen we bij de KNVB. Dus een eredivisie, Jupiter League. Eerste divisie heet dat. Tweede divisie, derde divisie. En daarna komt de toplaats. Of de ja, dat, Je maakt die afspraken. Of tenminste, je bent ermee bezig. Nou, dan komen de clubs bij elkaar. Nou, die gaan zeggen wat ze ervan vinden. Hè. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dat doen? Uh, ja. En dan kom je uiteindelijk... op een, op een, uh, op een punt... Dat je, een, dat je met elkaar eens moet zijn. Niet in alle vlakken... maar het is net zoiets als stemmen. Uh, als je ergens op stemt... en ze hebben tien punten... ben je misschien met acht eens. En met die andere vier. Uh, ik noem maar wat. Dus... Maar je moet uh, wel uiteindelijk... wat je zegt, moet je doen. Ze zouden drie punten in mindering krijgen. En nou hebben ze er één. Nou geloof mij, die lachen gewoon. Ja, het, die, het, het heeft ze misschien minder geld gekost. Ja, ook dat. Uh, minder tijd. Uh, ik, ik, ja, ik, ik ben bijna elke dag bij de Dus ik zie heel veel... Uh, als je ziet hoe hard die mensen daar werken. S'avonds. Dat is niet normaal. Die zijn er elke dag. En die mensen, dat zijn vrijwilligers. hè? Heb nou. ik het over het bestuur. We zitten bijna iedere dag daar. Ja, omdat ja. ze bezig zijn met hoe gaan we dit oplossen? Wat hebben we? Hoeveel hebben we? Wat kunnen ja. we uitgeven? Wat kunnen ja. we niet uitgeven? Uh, ze willen ook nog eens een, een, een, een, een gezonde, nette club blijven natuurlijk. De KM6 uh, heeft een bepaalde naam. Die wil ze zo houden. En niet zoals uh, dat Wild West gebeurde... wat er bij andere clubs gebeurde. Dus ik vind het hartstikke knap dat ze dat uh, op een of andere manier... toch al aan al, al die eisen hebben kunnen voldaan. Ja, en, dan, en ze vechten tegen uh, niet degraderen. Hè. Ze willen er wel heel graag in blijven. Ja, tuurlijk. Je wilt hoogstig op mogen ja, spelen. Ja. En, en, en nou, uh, teams die onder je zitten... die hebben waarschijnlijk drie punten minder in moeten hebben... En die kunnen gewoon uh, met één punt mindering, ja, de één of drie, dat kan op het einde ja. heel veel schelen. Heel veel schelen, nou, ze ja. staan zo dicht bij elkaar nu. Ja, en, en dan komt bij dat Vitesse nog spelers heeft opgesteld die, uh, die, die niet eens op de lijst stonden. Ze hebben gehaald uit 250 spelers en dat mag allemaal. Ja, idioot, man. Dus. Ja, dan kom je natuurlijk terug op, op die tweede en derde divisie waar die BVO tweede teams uh, in mogen spelen. Ja, daar moet gewoon een regel voor komen. Het kan gewoon niet zijn uit HFC bij AZ toen de speelde Tankovic. Uh, en Muren, en Robert Remyur. Muren. Ja, ja. Weet je. die maakte in vijf minuten twee goals. Ja. Ja. ja. Drie miljoen. Tankovic. Ja. Drie dus, miljoen. Ja. ja, maar dat is niet. Weet je, dat is, dat, dat, dat is hetzelfde als dat je, dat je morgen zegt. Uh, Nee, uh, Ajax moet de Champions League winnen. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Niet gebeuren. Oh. Ik denk dat het tijd wordt voor muziek, muziek. jongens. Ik want, denk het uh, ook, want we zitten Vissa... al zo lang te babbelen. Ik heb een plaatje klaarstaan van Venice. Nou, dan kun je je wel voorstellen dat die uit Californië komen. Vlakbij <laughs> Venice Beach, hè. <laughs> En uh, daar, dat zijn twee keer twee broers. Dat zijn ook nog eens dus neven van elkaar. De, uh, maar wat gebeurt er dan? Ja, die hebben stemmen die kunnen zo waanzinnig mooi met elkaar... Samen zingen. En uh, ik heb een nummertje van ze uitgekozen. Weliswaar geen eigen nummer. Want ze hebben prachtige platen gemaakt. Maar een nummertje van Fleetwood Mac. Heb je, heb jij, heb slide, je, ken jij dat. ze? Heb je ze ontmoet? Zeker, zeker. Ik, ben, ik mocht ooit naar de Bahama's. Want daar gingen ze een plaat opnemen. En uh, ja, iemand moet het doen. Hè? Dus ik ben er naar mij naartoe gegaan. En hey, daar heb stuk, ik ze toe gesproken. Wat een leven en, heb jij gehad. Hè? Ja, het, is ge... het, was heel, heel, het was best wel Ja, wat ik zonde vond... Uh, was dat toen ik aankwam, toen regende het. En je hebt bij de Bahamas Bahama natuurlijk altijd het idee van: nou, dat is uh, uh, he, uh, prachtig weer, ja. lekker warm, uh, heerlijk. Maar het hoogste jongen. Maar ja, die taxichauffeur die zei toen tegen me: Meneer, this is liquid sunshine. Ja.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 Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons? It make you bolder Even children get older And I'm getting older too Yes, I'm getting older too I've built my life around you But time makes you bolder Even children get older I her down I climbed a mountain And then turned around So if you see my reflection In the snow-covered hills Well, the landslide will bring it down Yeah, if you see my reflection In the snow-covered Hills. Well, the landslide will bring it down. Oh, the landslide will bring it down. Mooie stad, hè? Nou, ik vond het een heel mooi nummer. Landslide van Fleetwood Mac, maar dan uitgevoerd door Venice. Oh ja, wij, Onthouden. Dat is zeker Bent. En die, die regen, die liquid sunshine. Ja, dat was ook leuk, hè? Wij, wij, wij waren blij, hoor, als we dat af en toe kregen in Sint Maarten. Ja. Maar ik heb over liquid sunshine gesproken. Het is hier weer behoorlijk warm, uh, Henny. Ja. Oh, dan heb ik de kachelaar gezet ja, en de zon begint te schijnen. Ja, ja, ja, We gaan het even hebben over de Zandvoortse sport... Uh, helaas is Joop van Nes vandaag niet bereikbaar. Dat is heel jammer. Die moest uh, plotseling andere dingen doen. Uh, hoop dat het goed gaat, Joop, met je. Maar uh, laten we beginnen, heren, met het uh, feit dat de SV Zandvoort... een buitengewoon grote kans om koploper te zijn in hun klasse... heeft laten lopen door twee gelijke spelen. Uh, zelfs afgelopen week, na een 3-0 voorsprong, werd het 4-4. Tegen de Spartaan, VVA de Spartaan. Dat is toch verschrikkelijk, of niet? Ja. Dat is toch het leuke van voetballen? Dat dat nee, soort dingen gebeuren natuurlijk wel. Je speelt in een thuiswedstrijd. Ja, je staat ja, met ja, 3-0 ja. voor. Dan mag het toch nooit 4-4 worden? Ja, ik, ik vind altijd... Uh, kijk, wij hebben dat met... Uh, met uh, toevallig bij HFC... met onder 19 uh, zondag... staan we ook uh, straatlengte voor. En... Ja, ik wil nooit verliezen. Nee. Maar... Ik probeer het wel elke keer weer uh, ja, te zeggen van dit is het. Uh, of dit, dit kunnen we bereiken. Hoe mooi is het als je gewoon alles wint. En ja, ik weet natuurlijk niet hoe het bij Zandvoort is. Of misschien hebben ze blessures. Misschien hebben ze schorsingen. Uh, je weet natuurlijk niet wat er met speelt. Maar je moet wel als trainer sowieso echt je team altijd scherp houden. Ja, dat is zo belangrijk. Ja, wat mij opgevallen is bij de wedstrijden die ik gezien heb van Zandvoort... dat ze altijd erg verdedigend spelen, ook in thuiswedstrijden. Punt naar achteren. Ja, dat werkt niet, hè? En als je dan, zoals in deze wedstrijd, een rode kaart krijgt voor Patrick Koper... dan kom je met tien man te staan, dan wordt het toch moeilijk. Ja, ja Hennie is zich met punt naar achteren is eigenlijk aanvallender, hè? Ja, was maar waar. Niet hier hoor. Oh, okay. Maar papier is aan ja. de punt achter. Want dan heb je twee middenvelders ja. dus die hoog staan. Dus dan heb je ja. vijf aanvallende. Ja. En als je een aanvallende middenvelder hebt, heb je er vier. Uh -huh. Dus dan hebben, doen ze iets niet goed. Nee, precies. Ze doen ook iets niet goed. Dat blijkt. Want anders geef je geen vier punten weg in twee wedstrijden. VVC dat bovenaan stond. Daar had je net zoveel punten kunnen hebben als VVC. Die kregen opeens een 0-6 pak slaag van blauw-witte beursbengels. Dat is ook wat. Je... Niet met een nieuwe trainer, ja. blauw-wit. Ja, En dat gaat heel goed. Ja. Ja. Komende zaterdag speelt Zandvoort uh, op het sportcomplex Duintjesveld tegen VEW. Dat kreeg Klop trouwens met 5-2 van FCW. En uh, ja, het, het blijft spannend. Het kan nog steeds. Maar het zou toch vreselijk jammer zijn als Zandvoort weer in die klasse moet blijven. Welke klasse is dat? Derde. Derde. Ja. Ah, ik moet je wel zeggen, de, uit, de, uit de derde de klasse komen is echt moeilijk. Ja, het is dat net zoals in, in, in de jeugdvoer uit de hoofdklasse komen... en uit de eerste klasse komen. is ook heel moeilijk. Ja. Ja. Nou ja, dan even de andere sport. Want um, de basketballers, en Joop van Nes vond dat verschrikkelijk... die hebben een tweede verlies in twee jaar opgelopen, de Lions. Ze waren niet opgewassen tegen de dadendrang van de overveense buren van KTC... Vooraf was wel bekend dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Maar de voorspellingen kwamen keihard uit. En Lions verloor met 88-75. Voor de tweede keer in twee jaar een wedstrijd. Knap hè? Ja. En, dan, en, en er zijn dus er zijn geweldige scores bij, bij Zandvoort. Niels Krabbenam, 28 punten. Ron van der Meij, 23 punten. En Robert de Pierik ook nog eens een keer 12 punten. Het is echt een leuke ploeg. Het is leuk ja, om naar te kijken. Uh, Zandwoord en omgeving, jongens. Of komen ze over? Nee, allemaal ja. de Zandvoert. Ja, dat is wel leuk. Uh, ja, ja, dat, dat is leuk. Juist, ja. Nou, de Lions die uh, spelen thuis om 7 uur tegen BV Srobelair. Dat is de nummer 6 van de ranglijst. En dat is morgen. Dus iedereen morgen naar die sporthal. Hartstikke leuk. 19 uur. Dan hebben we weer een wind en een kampioen erbij. Tisha ja, Lijnzaad is kampioen Wintergaard geworden. Weet je wat het is? Wintergaard? Nee. Maar ik wist het ook niet hoor. Maar ze is 14 jaar en ze is het afgelopen weekend... met de Zanzare Winterguard Haarlem kampioen geworden... tijdens de kampioenschappen van de overkoepelende organisatie... Gollegard Nederland, dat is de CGN, in Eindhoven. Onze plaatsgenoot presteerde het Wintergaard-team... van de Diomaten Drumband uit Haarlem. Dus daar heeft het mee te maken. Het is met die vlaggen omhoog gooien. Het is wel allemaal leuk om te zien. Hoor. Echt wel. Oké, okay. Nou, we vr. hebben, we <totstuk> de, we hebben de, natuurlijk het afgelopen weekend een fantastisch weekend gehad hier. Uh, uh, georganiseerd door de champion. De Wild Stanford Cir Circuit Run over 12 kilometer. En die werd gewonnen door Dominique Mibai uit Kenia in de tijd van 35-31. De landgenote Ivy Kiewet werd als eerste vrouw afgevlacht na 40 minuten en 29, uh, of naar 40, 29 minuten. Hartstikke leuk. Het was allemaal uh, gedaan om geld te krijgen voor het Duchenne Parent Project. Namens nou het goede doel, Duchenne Parent Project, stonden zondag 19 jongens met de spierziekte van Duchenne, spierdystrofie met een loopfiets of een rolstoel aan de start van de Kids Room. Fantastisch. Bij het hockey uh, rukken de uh, dames van de ZHC op naar de eerste plaats. Op het uh, sportcomplex Duintjesveld werd met 5-2 gewonnen van Evergreen uit Maasluis. Dus dat gaat lekker. En bij het tennis duurde het winterseizoen één uh, wedstrijd te lang. Het indoorseizoen duurde voor de, voor de tennistalent Melissa Boyden net één wedstrijd te lang. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen indoor, afgelopen week in het sportcentrum Rijn of in Den Haag, moesten ze de finale laten aan de nummer twee geplaatste Bent SP. Boyden zelf was als topfavoriet als eerste geplaatst. Uh, ik ben eigenlijk heel trots op een klein dorp zoals Zandvoort... dat er zoveel goede prestaties haalt in de sport gebeurt toch niet ontkennen. Behalve het voetbal dan? Ja, behalve het voetbal. <laughs> 3-0 voorstaan en 4-4 gelijk. Ja, dat, dat is toch in de sport, hè? Dat, dat, dat gebeurt toch al zo vaak? Dat... Ja, maar het gebeurt en, en Ik vind bij... het het leuke van. het leuke dat, dat iemand kan verliezen en, en kan winnen. En als iedereen alleen maar zou winnen, dat, dat kan toch niet? Nou, liever zou ik dat wel. Even ja, worden. tuurlijk, als je, als je echt <laughs> bij betrokken bent. Maar als neutrale toeschouwer is het toch helemaal niet zo gek als je als iemand verliest? Nou. Dat Dat je bij, en je jongens. wordt er beter van, van verliezen, zeggen ze vaak. Nou, laat, dan leert dan leert laat ze dan die laatste wedstrijden winnen... en van VVC winnen blijven van, verliezen. Van winnen word je ook beter. Ja, ja, ja natuurlijk. Hé ja. hey, jongens, Dat is nou. de top van de KNVB... de top van de KNVB... We gaan naar huis. roept hulp in van voetbalclubs. De overgebleven top van de KNVB... heeft de hulp ingeroepen van technisch directeuren... van PSV, Ajax, Feyenoord en AZ. De KNVB-top bestaat momenteel... uit commercieel directeur... Jean-Paul Descossaux... En technisch directeur Hans van Breukelen. In het geheim, ja. juist. Ja, het staat. Het ja, staat de lachers de van de, Erik van Westen. Helemaal Nederland gaat lachen als je Van Breukelen noemt. Ja. In ja. het geheim heeft al een gesprek plaats gehad... waarbij is gevraagd. hoe de vier belangrijkste clubs van de Erevisie aankijken. tegen de huidige situatie rond Oranje en de KNVB. Het verzoek vanuit Zijst kwam daags na het ontslag van bondscoach Danny Blind. en in allerlei werden decos zo. En Van Breukelen een ontmoeting met die clubs gere hebben die geregeld. Wat Ajax, PSV en Feyenoord en AZ tegen de KVB-directeur hebben verteld... is niet bekend. Het verzoek om hulp is opmerkelijk... omdat niet eerder aan de directies van de vier clubs is gepraat... of ze willen meedenken. En juist deze week bekend werd... dat Louis van Gaal als adviseur moet gaan optreden. Jullie reactie? Mijn reactie hierop is... Uh, ik hoop het dat Van Gaal daar de leiding krijgt. Alleen... Ja, we begonnen net al te lachen bij die aantal namen. Nou, Danny Blind is natuurlijk ontslagen van de week. Maar die was zes maanden geleden dag ontslagen, hoor. Maar hij wist het zelf nog niet. Nee. Dus uh, dat is niet... Ja, ik vind het sneu voor hem, hoor. Want hij heeft echt zijn best gedaan, denk ik. Nou, hij heeft even tussendoor, toen hij bij Ajax coachte, heeft hij ook nooit wat voor maar, elkaar kunnen precies, krijgen. Hè? Precies, precies. Als, als coach, als hoofdcoach, heeft ja. hij nog nooit... Iets voor elkaar. Nou goed, dan, dan kom je weer terug op uh, meneer Oostveen. <laughs> Bedje van de best betaalde KNVB of is je? Ik heb deze discussie ook wel eens in het buitenland gehad met, uh, met, met mensen van de bond. Uh, ik vind dat als je de, de bond is, de grootste organisatie van een land. Nee, een voetbalbond of een, een basketballers, die, die zijn de baas. Die regelen de competities, die regelen alles. Televisiegelden, uh, noem zomaar op. Nou, wat moet je dan doen? Wie moet er daar gaan staan? Ja, geen hockeyer, geen tennisser, geen weet je, het voetballers. Ik zou van Gaal daar neerzetten. De ja, uh, uh. zeg hem zeggen: iedereen gaat eruit. Ook van Oostveld, Ook die vrouwen niet meer doen. Gewoon weg. Maar, maar ik denk nee, dat als van Gaal komt, dat dat ook gaat gebeuren. Nou, dat, want dat, die dat wil zijn eigen. Die zet daar allemaal zijn eigen ja, pionnen in. Ik weet die, ik zeker dat als van Gaal komt, nou dan krijg je mensen. Uh, en dat hoop ik echt. Dat, Zeedor of Fries, Gulletjes. Ja. Uh, dat, dat soort mensen hoop ik... Want Gullet... Weet je, misschien is hij op het veld niet zo goed. Nee. Maar als hij binnenkomt... Uh, dan komt er, dan dan, dan dan er iemand dan, dan, dan binnen. Dan ja. denkt ja. iedereen... Hey, daar heb je iemand. Maar als Oost van binnenkomt... Dan <laughs> wordt er gelachen. Maar, maar, uh, of of als, als Van Breukelen binnenkomt. Maar, dus, maar Gullet wordt... Het lijkt me geen goede bondscoach. Als nee, hij worden voor. Ik heb het niet over bondscoach. Dat hij in de organisatie komt, precies. prima. Maar ja. je moet hem niet op het veld ja, zitten. Als, ik, nou, maar nou, ik de bedoel, man heeft is, geen ervaring en te veel te weinig succes geboekt tot nu toe in zijn trainerscarrière. Nou, maar wat ik bedoel, zeg, is zeg als vergaal komt, ja. dan moet er eerst zo zijn organisatie komen. Die bondscoach komt wel. Ja, Want die, weet je, dat, dat is allemaal privé. Ja. Voor mij zit daar een Ron Jans neer. Ja. Ja, nou serieus. Als, als tussen, of tussenoplossing? Nee, ja, tussenoplossing. Buiten een tussenoplossing. Als jij daar een vergaal neerzet daarboven. Ik denk dat vergaal echt een hele goede manager is. Ik denk dat hij het ook wel gaat doen. En, en als je dan daaronder zegt: vergaal elke week of elke maand kom je bij mij. Zeg hmm. de trainer. Ga jij vertellen wat jij je ideeën zijn? Wat wil Jongens, je? afgelopen donderdag was de bondsvergadering. Hè? En mijn geliefde sportkant, het AD had een prachtig verhaal. Die schreef ongekende crisis bij Oranje... en totale chaos bij de KNVB. Wat is er toen gebeurd? Toen is de bondsvoorzitter, Michael van Praag... die is gaan bellen met het AD. En die heeft gevraagd om een interview. En zegt in dat interview... dat is allemaal veel te kort door de bocht. Bij de KNVB weten we precies wat we doen. De clubs zijn positief. Ze prijzen mij de hemel in. Ik beloof jullie, over een jaar staat er een swingende tent hier. Dat de clubs te vrezen met van Praag, dat stukje, alleen dat stukje klopt en er is klopt niet hoor. Nee, je hebt het ook gelezen. Maar die heeft ik, ook geen enkele ja. macht hier van Praag. binnen de Ja, maar ik denk wel dat als Van Gaal het gaat doen, dat hij hem erbij moet nemen. Ja, ja, ja nee, op, nou, maar dat zou een heel goed gebruiken. duo ja, ja, zijn hè? Ja, ja, ja. Hans van Breukelen, want uh, uh, we, zijn niet, nee, we zijn niet stuurloos, hè? zei uh, van Praag. Nou, Hans van Breukelen, met veel is bekeken, die moet weg, roep jij. Ja. Ja. Dat kan toch helemaal niet, jongens? De benoeming van Gijs de Jong door de clubs uh, is op, op procedurele gronden tegengehouden. De KNVB zit in een vacuüm. Directeur Bert van Oostveen vertrok. Moet ook weg. Helemaal Moet weg. weg. Helemaal, Helemaal weg. weg. Ja. Hij ga, gaat eruit via een achterdeur. Maar dan nou krijgt hij de dames weer waar hij zijn, zijn poen gaat beuren. En, en zijn opvolger is nog steeds niet benoemd. De raad van de commissarissen, totaal ontmanteld. Uh, assistenten zijn vertrokken. Bondscoaches ontslagen. Wie is de baas? Jean-Paul Descossaux. De commerciële man, man uit het ja. verleden. Uh, maar dat is eventjes zo. Dat, uh, ja. dus op dit moment is dat de situatie natuurlijk. Nee, maar stel nee. dat Van Gaal dus de directievoorzitter van de KNVB de wordt, wordt. Dan uh, uh, is de functie van de, van de technisch directeur Hans van Breukelen totaal overbodig. Kom je daar mooi vanaf. Maar weer een afkoopsom natuurlijk. Ja, dat is erg goed. Dan betaal ik voor mijn TC1. Maar dat ja, bedoel ja. ik. Ja. Jullie ik betalen het. Dat is toch bezopen? Ik wil graag even voorstellen dat we die KNVB nou eens laten rusten. Want we hebben er nu alweer bijna een uur over zitten kletsen. Dus we gaan lekker muziek luisteren van ons gast. Erik van Westerlo. Johnny Burnett, You're 16. Ook een ouwe. John. Ja. Ooh, you come on like a dream. Peaches and cream. Like strawberry wine You're 16 You're beautiful And you're mine You're all ribbons and curls Oh, what a girl Eyes that twinkle and shine You're 16 You're beautiful And you're mine You're my baby You're my pet We fell in love on the night we met You touching my hand My heart went pop And ooh, when we kissed, we could not stop You walked out of my dreams, into my arms Now you're my angel divine You're 16, you're beautiful, and you're mine You're 16, you're beautiful, and you're mine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 You're beautiful and you're mine. Well, you're 16. You're beautiful and you're mine. Ja, het voordeel is dat uh, die nummertjes uit de oude doos uh, lekker kort zijn. Toch? Dat, dat, ze wat? Uh, dat ze lekker kort zijn. Ja, goed hè. -twe, <laughs> ja. Twee, twee minuten zestien geloof ik. Dus. Ja, precies. Ja. Uh, jullie wilden nog even iets kwijt over die KNVB. Nou, vooruit nog heel even dan. Wat wou je nog zeggen, Ayaan? Uh, waar we het net over hadden, toen de muziek draaide. Uh, nou ja, ik, ik vind dat, uh, tenminste ik vind. Dat zoals Hans van Breukel, die heeft ook niet heel veel bereikt. Of niet, die heeft bij Utrecht gezeten en die moeten gewoon echt uit. En uh, ze moeten echt met Vagaal beginnen en, uh, en uh, Vagaal heeft weinig vrienden. Dus uh, er wordt ook geen vriendjespolitiek. Ik denk dat je daar uh, bij de KFB van af moet. Nu is het allemaal uh, mijn vriend. Uh, die komt, die komt, dat komt. Ja, zo ga je niet redden. Dat, nee. is, dat is gewoon geen beleid. Dus maar, dat was het wel wat ik er nog even over wilde vertellen. Maar we zijn er hier wel over eens dat Van Gaal een goede keuze zijn. En dat die met de bezem door die hele winkel uh, ja, bracht. Ik denk dat Van Gaal het technische ja. gedeelte meer op zich moet nemen. En Praag, de management. Ja. Dat ja. ze samen... Uh, heel veel moeten doen. En uh, ik zou gewoon echt. En dan ik. erbij nemen. Uh, gewoon voor het gezicht. En dan. Ja, en dan. Uh, PR, ja, en, en, en dan uh, Kees Jans, maar dat soort <lacht> moet je er gewoon weer bij nemen. <lacht> Henk, Henk en Henk de Kaart en gul het samen. Nou. Ik. Ja, ik, ik denk niet dat Henk, Henk de Kaart het wil. Nou, uh, dat ik uh, niet. nou, Ik geloof het wel. Nee, dat ik wel ja, hij wil willen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, maar of het een het... goede keuze is, weet ik maar niet. Maar waar hebben we het nu over? Als trainer of als organisatie? Nee, als trainer. Nou, dat denk, ik denk dat hij ligt er zo lang uit ligt. Nee, ik denk niet dat dat een goede keuze is. Nee. Ik ben wel een fan van Nico Adriaanse trouwens. Maar goed. Ja, maar die ja, gaat niet nou nou, onder het nou, verhaal werken. Die gaat <laughs> niet met het verhaal werken, natuurlijk nee, niet. Maar, nee, maar nee, dat is zich, het ik vind die man, de man de heeft leuke ideeën, ideeën over voetballen. Ik ja. vind hem ja. niet zo slecht, maar ja. hij ligt niet zo goed. Het is natuurlijk jammer dat hij is van een week een jaar geleden... Krijft er niet meer is. Ik denk echt dat als hij er nog was geweest, dan nou had het echt niet zo uitgehaald. De nee, invloed is volgens mij schromelijk overschat. Nee, do nee, nee, nee. Kom op, nou jij bent zeker 0-10 hè. Kom op, nou niet. Hele voetbal, in ja. hele voetbal in Nederland heeft wat met Krijf. Moet je nou luisteren, ja, jongens? Nee, ik niet, maar over Krijf gesproken. Ik zal het jou niet vragen, Erik, maar ik vraag het wel aan jou, Ajaan. Barcelona. Zet een standbeeld voor hem neer. Ja, ja, ja. Noem het... de jeugdopleiding de ja. Johan Cruijff-tribune of de stadion. Ja. En wat doen we in Nederland? We lullen erover, maar we willen het niet, want de raad van commissaris van, van, van, van de arena wil het niet. Nee. Wat is het voor onzin, jongens? Geef toch de man zijn eer. Nee, ik, ga, ik ga zondag naar de Johan Cruijff-arena. Uh, ja, ze hoort het toch Absoluut. ook? Ja, echt waar? Ja, ja, ja natuurlijk. natuurlijk. We gaan het gewoon zelf roepen. Ja, Ik ben daar niet voor. We hebben ook geen Abelinstra. Hebben we wel. Ja, maar wel. Goed, lokaal daar, maar landelijk is Ja, landelijk. Kom Abelinstra Stadion. Als je bij Heerenveen voetbalt, voetbal je in het Abelinstra. Ja, daar heb je hartstikke gelijk. Er wordt nu een brug over de Leidse Rijn. Er wordt een brug nu vanochtend geopend. En die wordt genoemd naar Daphne Schippers. Ik bedoel. Waarom niet? Dat is toch heel normaal dat je je ja. sporthelden eert? Nee, maar met dat, nou, dat je, soort dingen. Hier, maar dat wij, komt omdat ze niet die traditie in Nederland. In Rotterdam lullen ze al zes jaar over een nieuw stadion. En, de, en daar ja. weten ze geen naam voor. Dat is het probleem. En dan mogen wij geen uh, uh, Johan Cruijff Arena hebben. Nou, je, ik, je, ik denk dat wij och, uh, mooi. nu... Uh, tenminste. Ik, als, je, als je zo denkt over Johan Cruijff. Dan uh, doe je hem echt tekort. Ik heb hem als voetballer niet gekend. Ik heb hem persoonlijk ook gekend. Maar ik heb hem meegemaakt met, met, in bepaalde ja, ik situaties. En, ja, ik, ik heb het nooit uh, echt... Uh, iets, ja, bijzonder. Omdat hij gekke dingen zei waar niemand een touw aan vast kon knopen. Heel lang. Later werd het ietsje beter. Nou, Kijk ik... het interview in de bus met Herman Kuiphoff. Ooit is nou... Niemand heeft er ook één woord van begrepen. Er is vijf minuten aan het woord geweest. Ja, maar ik, het is toch natuurlijk... Ja, het, komt heel moeilijk uit het was maar, een goede voetballer. Het tuurlijk. komt heel moeilijk uit mijn mond. Maar Barcelona is al jaren de beste na nou, Real Madrid dan. De beste club. Hallo. En, uh, maar als je dan ziet dat die alles altijd roepen... We, met, we zijn het dankbaar aan Johan Cruijff, ja. want die heeft het opgezet. Die heeft het uh, gedaan, ja. Uh, Ajax, als die even in de problemen zet, meneer Krijf. Ja, hij werd altijd geroepen. Ja, ja, hij, onder, deed, onder. hij, hij heeft genoog, die jeugdopleiding die Ajax had met Wim Jonk. Ja. En dat heeft, dat heeft met Krijf te maken. Die is weg. Ja, maar ja, jongens, jong, jong, jong, laten we nou vaststellen. Ja. Ajax speelt uh, met, met het jeugdteam in de Europese competitie... en doet het fantastisch. De, het aantal jeugdspelers bij Ajax dat doorkomt... voor en goed genoeg is voor het eerste team... Dat is toch onvoorstelbaar? Dat is allemaal het werk van Johan Cruijff. Neem het van mij aan. Ja. En Erik, je, je zit ernaast. Uh, uh, je zit er naast. Ja, ik weet het. Ik, uh, ik zal weinig medestanders vinden. Ik, vind het, ik vond het geen sympathieke gast. Gelukkig ga je en nu ik, uh, ik, ik, ik, ik ik niet meer. Ik, ik ken zijn voetbalkwaliteit. Je bent het. gelukkig zover van die microfoon afgezitten dat uh, de mensen die ik nou, hoorde ik ken zijn voetbalkwaliteit uh, via YouTube. Dus dat vind ik jammer. Maar. Uh, als ik alles... Uh, ik heb hem ook van dichtbij meegemaakt. Ik heb op zijn opleiding gezeten. En ja, hij, hij was gewoon echt slim. Hij wist over voetbal echt alles. En ja, ik heb mij niet... Ik vind Wim van Hanen wel zijn fijn, hoor. Want ja. volgens mij zit jij daar een beetje mee. Maar ja, ik heb ja. daar helemaal... Ik ben in Nederland in principe voor geen één club. Ik vind wie mooi voetbal... Ik ben ik. Ik heb toen een keer AZ heel erg gevolgd. Ajax, omdat ze goed Goeie speelden. Tijd, ja, dus ik voor mij is iedereen leuk. Ik, die tijd van pellen met Koeman vond ik ook mooi bij ja. dus Maar ik wil, ik wil Willem van Hanig, Maar je noemt hem nou, toch eigenlijk ook wel een beetje in hetzelfde uh rijtje neerzetten. Ja, precies. Dus ik, daar wilde ik heen. Daar wilde ik dus ja. heen. Ik, dat is ook een hele belangrijke uh, persoon. En volgens mij staat er bij de Kuip ook een standbeeld van hem. Niet, niet dat ik weet. Er staan dan wat standbeelden. mij. Maar... denk ik. Moorlijn ja, wel Moorlijn ja. neergezet. Maar ja. wat heeft hij meer gedaan dan Kruijf dan? Dat zijn standbeeld wel goedgekeurd wordt. En die oh, van, maar, maar, maar, niet. van mij mogen ze helemaal vol zitten nee, maar met kruifstandbeelden. standbeelden. Dat, ja. maar, <laughs> dat doet de stad. Ja. Ja. Ja, Zullen we de, de discussie veranderen? Want ja, wat er ja. gaat gebeuren natuurlijk is dat de jeugd gaat heel anders voetballen dan dat we tot nu toe gewend zijn. En Ajaan, jij bent bij een aantal bijeenkomsten geweest. Jij weet precies hoe het zit. Zou je het kunnen vertellen? Uh, ja. Ze willen dat de kinderen tegenwoordig meer aan de bal gaan komen. Ze worden kleinere ruimtes. Uh, nu spelen ze bijvoorbeeld 70-7 uh, op een halfveld. Ja. Uh, nu wordt er op een halfveld, dus twee velden, dus heb je een kwartveld. Uh, ga je 60-6 spelen. Dus aan een kleinere ruimte, maar één persoon eraf. Uh, er wordt niet ingegooid, volgens mij. Ja, wordt ingedribbeld. Ja, er wordt ingedribbeld. Het is net zeg maar, wat Ajax nu doet met de Twin Games. Uh, dat idee. Uh, of het goed is, ja. Kijk, uh, ik begreep dat ze 30 jaar geleden, 70-70, zijn begonnen met voetballen. En uh, dat ze toen op een gegeven moment... Uh, toen ging ook, ik ben ja, dat kan niet en dat is niet goed... En dit. Ja, hoe het gaat uitpakken weet ik niet. Uh, de laatste nieuws... wat ik erover heb begrepen... is dat... Uh, dat we nu een target willen gaan halen... met 50 uh, clubs... die een regionale... Uh, opleiding hebben. Dan moet je denken... Koninklijk AFC, uh, Zeeburg, ja. Uh, ja, wat een beetje, beetje van, die, van dat soort clubs. Beter clubs, AFC. Ja, AFC, uh... inderdaad. Dus ja, ja. En, en ik... Ja, wat ik ervan vind... is veel balcontact, vind ik belangrijk. Ja. Ja, alleen ga je het... maar ze willen het zonder scheid nou Dat moet je niet gaan doen. nee uh, de einde, Dat is het einde hoor, als je ja. dat gaat doen. Ja, dan gaat het helemaal mis. Ja. Ja. En, en wat ik ook... Uh, waar ik ook... anders naar kijk... ze hebben het nu alleen maar over die wedstrijden. Maar volgens mij... train je om beter te worden. En in de wedstrijden voel je het uit. Dus... Uh, maar we kunnen bijvoorbeeld bij AVC trainen de selectieteams nu drie keer. Bij uh, de meeste clubs tegenwoordig, gelukkig. Ja. Door, de, door de kunstgras. Uh, maar hoe wordt er getraind? Volgens mij moeten de clubs uh, veel meer uh, met de KNVB in, in, in, in, in, in, ja, in een samenwerking zitten... Van hoe trainen jullie? Wat doen jullie? Uh, wat is jullie beleid? Uh, wat is jullie trainersbeleid? Uh, wat willen jullie uh, bereiken? Uh, kijk, dat ze bij AFC, HFC, c -burg, ja, dat zijn een beetje in deze omgeving de, gro de grote clubs, hè? Ja. Nee. Uh, die nee, nee, ook al zeg maar. 20. Die, aan het, ja, die, die hoog de spelen. Ja. Dem speelt ook wel redelijk. Ja. Uh, maar, maar, ik, ik zou zeggen, ik zou al die hoge bestuursleden... of de jeugd, hoofdjeugdopleidingen en een voorzitter voorzitterjeugd... zou ik bij elkaar je roepen. Die bij elkaar zitten, ja. Ja, en dan zou ik zeggen, wat is nou... We doen jullie eens een presentatie van, van jullie jeugdopleiding. Hoe pakken jullie dit nou aan? En dan een mannetje van de KVB. en dan zeggen van... Ja, ja, jullie training, wij willen het zo in Zeist. In Zeist hebben ze altijd een mening. Ja, nou, dat weten ze dus allemaal precies. Dus, de, nou, en dan kun je toch... Ik denk dat je dan ga, kan gaan sparren en dat je daardoor je jeugd beter kan laten voetballen. En daarna is pas die stap: hoe gaan we het in wedstrijden doen? Eerst moet je trainen en dan pas voetballen. Ah, oh, dat is Maar ik ben wel een voorstander van kleinere velden: uh, dat er beter meer balcontact komt. En dat, alle, is be, dat is belangrijk: dat ze, alle, alle jeugd meer balcontact. Ja, maar hoe gaat het uitpakken? En ja, hoe gaat, eh, volgens mij moeten er nu ook in één keer dertig doeltjes bijkomen. Uh, pionnen moeten erbij komen. Surges, uh, Je krijgt meer teams. Uh, nou ja, waar ik net al over zei, zonder gaat gaat niet werken. Ja. Dus uh, die, die moet je er ook bij nemen. Dus normaal heb je op één veld twee scheidsrechten... op twee halve velden. En nu maar er vier. Nou, dat soort dingen. Hoe, wie gaat dat betalen? Nou, dan weet ik bij HC toevallig dat ze heel veel jeugdscheidsrechters hebben. Hey, jonge jongens uit zeg maar, vroeger zeven, het is er nu onder vijftien of zo. Ja. Dat, uh, die, nou, dan gaan er elk jaar wel een en stuk je of uh, dertig die cursus doen. Ja, maar dan he? heb je het over HC Ja, maar dat zou je dus als, bij een andere vereniging natuurlijk ook kunnen doen, waarom niet? Ja, maar ze moeten wel willen. Ja, maar ze willen wel. Oké. Okay. Maar ze moeten gevraagd worden en het moet wat georganiseerd worden en ze krijgen een mooi pak en, en weet ik wat, het vinden ze allemaal. Prachtig. En ik, ja. Sommige fluiten hartstikke leuk. Ik, kijk, ja, ik zie het wel dan eens en wel. denk ik... nou hè. Maar morgen is het 1 april. Oh. Oh, jee. En niemand weet nog welke 50 clubs. En maar, hoe moet het dan dat... met de clubs waar je normaal tegen speelt... en die je nou niet meer ontmoet? Ja. Uh, ja. Kom op nou, jongen. Ja, ja. Ik, ik, volgens mij is het allemaal een beetje vertraagd. <laughs> uh, maar net wat je zegt, er is geen duidelijkheid. En dat is weer typisch, de KVB ja. Ik weet dat je dat leuk vindt. Als ik uh, zeg over de KVB wat negatief is... Jouw vrienden zijn het niet. Ik vind het een schande, zoals deze bond, met, met, met de grootste bond van Nederland... hoe die met, met, met, met de belangen van het voetbal omgaat. 1,3 miljoen leden, geloof ik. We staan nu hoeveelste op de wereldranglijst? 34ste of zo? Ja, 33. Nou, dan zijn we, is de ons nog niet voorbij? Ja, die dan 71. Ja, ja. Maar, maar jongens, hoe zou dat komen? Dat kan toch alleen maar doordat die KNVB faalt. Ja, ik, dat, dat ook. Maar, maar ik het zijn ook de spelers op ja, hetzelfde ik natuurlijk. Ik wil het net heen. zeggen, als jij... Weet je, die, die, die de pij. Dat vind ik geweldig voetballer, nee, is het hoor, Met het ook. alle respect. Dat en is het ook. Als je die dan bij huis te duin ziet aankomen... Ja. Nou, dat is toch gewoon niet normaal. Zijn zijn als, mooie als je ook, al vier keer Champions League hebt gewonnen... en uh, dat hij met de mooiste vrouw van de wereld gaat... zo, zo komt hij binnen. Nou, doet hij het ook. Nee, nee doet hij echt <laughs> niet. Nee. Hij moet, weet je... Het is, het is totaal. Uh, nou ja, je had vroeger dat je George Best. Ja. En dat is nu, toen had je er één, twee. En daarna kwam Kisco nog een keer en Beckham kwam Storten. toen. Ja. Weet je, het waren altijd maar één, twee. Bij Nederland zelf zijn ze er alle vijftien. Er zijn er drie normaal. De rest is allemaal die denken allemaal dat ze echt heel goed zijn. En uh, ik zal je, die strootman. Wat heeft hij de afgelopen twee. Uh, Interlandse geb gebracht. En toch doet hij het in Italië best goed. Ja, dat bedoel Daar ik zijn dus. ze heel blij om. En ja. ik snap niet waarom het dan in het Nederlands zelf dan niet, niet, niet lukt. Mentaal. Is joh. het mentaliteit je, uh, of is het medespelers waar hij het niet mee kan vinden? Of, ja. maar, het, maar het begint, het begint bij. Uh, kijk, als ik, uh, toen ik zelf voetbalde, wist ik dat ik zou spelen of niet. Ja. Ja? Deze jongens komen uit. Uh, Sneijder komt uit Turkije, Stootman komt uit uh, Italië. Uh, die hoed, had ik er nooit van gehoord van hoed. Die hoed komt ook uit Italië. <laughs> ook uit Italië. Maar, maar die zitten ja. dus de hele reis van ja, ga ik spelen. Wat is de bedoeling? Als Arjan de... Robben niet ingrijpt, komt, komt Snijder... ook. ook niet. Dat ja. is, is helemaal verwachtelijk. Hoe jongen. kun jij nou iemand die 128 ja. Interlands heeft... 45 minuten warm laten lopen? Ja, schrandelijk. En, en dan zeggen, ik maak het uit. Uh, ja, die Fred hem ook, ook hoog aan het waanzin. Die denkt ook dat hij het erbij uitgevonden. gevonden. Nou, geloof me, hij heeft hij niet. En hij is heel... Ja, hij heeft het misschien bij Almere City goed gedaan. Maar, uh, bij Jong Ajax heeft hij het goed gedaan. Maar bij Ajax werken het niet zo moeilijk hoor. Want je, je hebt de beste jeugd van, de, van Nederland. Iedereen wil bij Ajax voetballen. Dus, dus dan is het makkelijker voetballen. Of makkelijker trainen. Als je mij 15 jongens van uh, de beste van Nederland geeft mijn makkelijke training geven Dan de uh, vijftien die er helemaal gaan. Uh, waar je heel veel werk aan moet leveren. zou ik het zo zeggen. Ja, maar dan wordt het juist moeilijk. Hè? Als ze niet zo goed zijn. Dan kan je er een hoop aan doen. Precies. Maar. Als ze al goed zijn. Dan is het heel knap als trainer. Dat je ze dan net nog iets beter kunt maken. Ja, maar hij heeft ze niet beter gemaakt. Nee. Hij niet waarschijnlijk. <lacht> nee. Hij ziet dus, maar dat dus, zou de uitdaging moeten zijn. Ja, maar voor de trainer. Dus, van, ik heb nou toptalenten. En daar ga ik nog iets een stapje verder mee. Technisch en tactisch vooral. Ja, maar kijk... Het dat is een uitdaging al... als trainer om... denk toch niet dat als, als, als Fred Grim... die gaat wat uitleggen... die gaan aan, aan, aan Snyder. Nou ja, dat lukt <laughs> nee. natuurlijk niet. Ja, je gaat snijden. Nee. zeggen ja, ja. hoeveel wester heb jij nee, gespeeld? Waar heb ik je neem je allemaal het niet op voor Grim hoor. Maar... Nee, maar dat, dat is... Ja. Ik zal je een verhaal vertellen... In, in, uh, bij Van Batsch had je van Oudon. <coughs> ja. Van Oudon kwam bij Van En toen had je Christophe Daal. Was trainer. trainer. Ja. ja, die verdiende 1,8 miljoen per jaar. En, uh, en van ooit nog vier. Toen zei hij een keertje iets tegen. van, zei van wat moet je nou? Hoor. Ik verdien drie keer zoveel bijna. Ja. Nou, dat soort dingen. Uh, je, moet, je moet de El aanzien hebben. Hij ja. is waar. En dat heeft hij niet. Jongens, onze technicus heeft de, de muziek al op de achtergrond lopen. Ik wat, wil van voor jullie... wat voor technicus. Wat ja, voor technicus. Klasse geweldig, rond. Geweldig. Klasse. Ik wil van jullie één ding horen. Ajax, Feyenoord, Zondag. Ajan, wie en hoeveel? De microfoon krijgen, want oh ja, zo kan niemand je oh. horen. Ajax wint uh, 2-1, denk ik. Ik denk wel dat uh, de tweede goal ergens tussen de 80 en de 90e minuut gaat vallen. We houden je eraan? Ik hou het op een gelijkspel. 2-2. Oh. 2-2. ben jij? Ja, 2-2. Ja. Ron, 3-1 voor Ajax. Henny, 4-2 voor Ajax. In de Johan Cruijff-stadion. <laughs> In het jo nee, de Johan Cruijff-arena. naast. Ja. Johan Cruijff-arena. Zeg Henny. Um, het tweede uur zit er alweer bijna op ja. En we gaan afscheid nemen van onze gasten Erik van Westerlo was er vandaag Geweldig. En Ayaan, Hey, uh, yes. Wat yes. Yes. Uh, yeah. goed ben jij <laughs> Want uh, zometeen schuift er eigenlijk Een hele nieuwe tafel weer aan hè. Want ja. we gaan nog een uurtje door En uh, we gaan lunchen samen met Irene de Jager Die komt bij ons zitten En uh, diverse andere gasten Hartstikke leuk. Dus we sluiten nog even af met een nummertje van onze gast, Erik van Westerlo. Ireen is in het groen, hè? Dat betekent oorlogskleuren. Ja, nou, ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren. Dit is in ieder geval Creedence Clearwater Revival. John Fogerty's Creedence Clearwater Revival met The Midnight Special. She to see the governor. She want to free her man. Oh, let the midnight special.